Reputatiecoaching Podcast nummer 79. We zijn bijna halverwege het jaar, dus over zo'n drie weken begint weer de zomer. Na een periode van veel regen is het nu gelukkig beter weer. En dat nodigt uit tot meer wandelen met de honden, dus de afgelopen dagen heb ik weer de nodige kilometers te voet afgelegd over de Veluwe. Oh, sorry. Je hebt je niet op de podcast geabonneerd om te horen over mijn wandelingen met de honden. Dus over op de onderwerpen voor vandaag. Allereerst spotte ik afgelopen week Facebook malware in actie op de tijdlijn van twee goede vriendinnen. En kreeg een garage in mijn omgeving een erg negatieve review op Google+. Daarop stelde men mij de vraag wat hieraan kon worden gedaan. Met die onderwerpen begin ik zo. Verder heb ik nieuws van Google dat inmiddels een webformulier heeft gepubliceerd waar je de URL's kunt aanmelden die je verwijderd wilt zien uit de zoekresultaten. Vorige week had ik het hier al over, over de uitspraak van het Europese Hof waarbij inwoners van de EU het recht kregen om data uit de zoekmachines te laten verwijderen. YouTube krijgt er een concurrent bij, althans als het aan Yahoo ligt. Want deze laatste wil komende zomer een concurrent van YouTube lanceren. Binnenkort heb je overigens geen tolk meer nodig als je met iemand wilt communiceren, terwijl je de taal van je gesprekspartner niet machtig bent als het aan Microsoft ligt, althans. En vandaag heb ik ook nog eens een tooltip voor je voor het verkleinen van de bestandsgrootte van afbeeldingen. Twee weken geleden heb ik een groenboek gekocht en vandaag deel ik de eerste ervaringen met je. John Mullen van Google benadrukt nogmaals dat Forum Links je ellende kunnen bezorgen. En ik sluit de podcast van vandaag af met de samenvatting over Panda 4.0. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatiecoaching podcast. Mijn naam is Eduard de Boer, ook bekend als de Reputatiecoach.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 Eerst even een korte terugblik naar de podcast van vorige week, podcast 78. Een belangrijke ontwikkeling die ik daarin noemde... was volgens mij wel dat Yelp gaat beginnen met videoreviews. Allereerst voor de elite Yelpies, maar later ook voor de overige Yelp gebruikers Video heeft natuurlijk de toekomst als je de toekomst voorspellers mag geloven. En zelf ben ik ook die mening toegedaan. Want mensen willen steeds meer content consumeren in een zo kort mogelijke tijd. Dus als men met behulp van beeld en geluid of video... meer content in kortere tijd tot zich kan nemen zal men dat kiezen. Binnenkort ga ik ook een beetje experimenteren met videoreviews... om te zien of dat meer bijdraagt dan textuele reviews. Helaas kan ik niet alles tegelijk, dus je zult er nog even op moeten wachten... maar zodra ik ermee begin zal ik het je laten weten. Oh, het record van 6 mei waarop ik 83 downloads van de podcast klokte... is binnen twee weken daarna verpletterd. Toen waren er op 19 mei namelijk maar liefst 105 downloads. Het aantal luisteraars groeit dus, evenals het aantal bezoekers van de website. Op dit moment groeit het aantal unieke bezoekers per maand gemiddeld met zo'n 10%. Ik ben benieuwd hoe lang die trend zich voortzet. En laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Cecile en Karin, beide goede vriendinnen, hadden eerder deze week een potentieel reputatie-issue te pakken. Er verschenen namelijk nogal expliciete berichten op hun tijdlijn met een, hoe zal ik het zeggen, roze gehalte. Zij zouden de daarin vertoonde video's hebben geliked, evenals duizenden andere Facebook-gebruikers. Ik spotte deze ongewenste berichten ochtends vroeg en stuurde dus een tekstberichtje naar beide dames. Cecile kon zich niet voorstellen dat ze op de video had geklikt, ondanks dat die dus op haar tijdlijn stond, terwijl Karin zich herinnerde dat ze erop had geklikt omdat het zo bizar leek. Dat maakt op zich niet uit, maar beide dames hadden dus gelijk de video's op hun tijdlijn staan die ze er niet wilden hebben staan, maar ook niet verwijderd kregen omdat ze ze zelf niet konden zien. Een uitermate ellendige situatie als je dit overkomt. Want je wordt op die manier natuurlijk potentieel behoorlijk in discrediet gebracht. Cecile lost het heel handig op. Ze postte de screenshot die ik haar had toegestuurd op Facebook met daarbij de melding dat zij zelf dit niet had gepost en dan ook anderen moesten uitkijken waarop ze klikten op Facebook. Laat dit ook voor jou een les zijn en niet klakkeloos overal op te klikken wat je ziet. Want soms kan met malware ervoor worden gezorgd dat er ongevraagd en ongezien zaken met jou worden geassocieerd die je liever niet met jouw persoontje geassocieerd ziet. Een ander reputatieincident ook een paar dagen geleden. Onze overbuurman heeft een garage waar hij auto's repareert en onderhoudt. Ook verkoopt hij auto's. Ik heb vorige week een Google Maps Business View bedrijfspanorama bij hem gemaakt... en toen ik die had gepubliceerd keek ik terloops ook even op zijn zakelijke Google Plus pagina... waar ik de volgende review aan trof. Ik ben goed bedonderd door deze garage of eigenlijk de schoonzoon van de eigenaar. Heb een tweedehands occasion gekocht met nieuwe APK. Auto zou in goede staat verkeren en er is niks verteld over enige gebreken. Vrij snel kwam ik erachter dat de airco het niet deed... terwijl werd gezegd van wel. Ook maakte de auto een vreemd brommend geluid. Na diagnostiek van de auto bleek een wiellager kapot te zijn... het bijbehorende remblok was er slecht aan toe... de remschijven waren voor zo goed als op... en de auto heeft duidelijk een keer schade gereden. Kosten om alles te laten maken, 1500 euro. Alleen al vanwege de wiellager zou de auto niet door de APK hebben kunnen komen... aangezien het eerste wat ze moeten doen... Als ze gaan keuren, het draaien van de wielen is. Het linker achterwiel draaide zelfs niet eens uit zichzelf. Duidelijk gechomd met de keuring. Toen ik de garage met de gebreken confronteerde, wilden ze er naar kijken en eventueel repareren, maar dan natuurlijk wel op mijn kosten. Dacht het dus mooi niet. Eerst verkopen ze me een auto waar meerdere gebreken aan zijn en op sommige punten zelfs onveilig is. Vervolgens durven ze ook nog eens meer geld afhankelijk te maken door dingen te repareren die bij de aankoop in orde hadden moeten zijn. Belachelijk. Dan had ik maar het garantiepakket erbij moeten kopen van 500 euro. Geen wonder dat ze niet bij de BOVAG aangesloten zijn. Dan hadden ze dit niet kunnen flikken namelijk. RDW erkend zijn ze wel, zal via hun deze garage eens laten visiteren. Mij zie je nooit meer terug, tot zover de review. De review was, zoals je zult begrijpen, slechts één ster. En het was ook nog eens de eerste. Tja, dat is ellendig, want alle volgende potentiële klanten van de garage... die op de Google Reviews gaan lezen, komen deze dus als eerste tegen. Wat kun je hier aan doen? Ik heb natuurlijk meteen de buurman erop attent gemaakt en hij mailde mij. Hoe kan je reactie beantwoorden? Want wij hadden met deze man al een deal gesloten en afgehandeld. Wat hij schrijft klopt niet. Er zijn enkele weken al een paar mensen bezig om ons zwart te maken in verband met concurrentie. Kunnen we de reviews niet weglaten? Laat ik beginnen met de laatste vraag als eerste te beantwoorden. Die is namelijk heel snel te beantwoorden. Nee, helaas, maar ook wel terecht, kun je reviews niet verwijderen. De enige die een review kan aanpassen of verwijderen is de originele schrijver of schrijfster van de review. Je zult deze ook niet onder de, het mom van haatreviews of iets dergelijks kunnen laten verwijderen door Google. Het is mogelijk om te reageren op reviews, maar daarvoor moet je de Google Plus pagina wel hebben geclaimd en geverifieerd. Iets wat ik al vaker heb verkondigd, dat je als ondernemer zo snel mogelijk moet doen. En hier zie je weer eens waarom. Wat ik aanraad om te doen in een dergelijke situatie is zo snel mogelijk de discussie offline nemen. Dus via de telefoon in contact zien te komen met de klant. In dit geval is het iemand die recentelijk een auto bij de garage heeft gekocht. Dus ik acht de kans groot dat de garagehouder nog wel de contactgegevens van de klant heeft. Mocht er geen telefoonnummer meer hebben, dan zou ik gewoon naar het huis van de schrijver gaan en de dialoog aangaan om te zien of je de klant op een of andere manier tevreden kunt maken met daaraan de conditie dat de recensie wordt verwijderd als het conform afspraak is opgelost. De garagehouder zegt in de e-mail echter dat het al is opgelost en er een soort van zwartmaakcampagne tegen hem loopt. Als dat zo is en er is ergens een vorm van bewijs te vinden, dan kan hij er misschien mee naar Google gaan in de hoop dat deze laatste er iets mee doet, maar ik verwacht het niet. Wat dan volgens mij de enige mogelijkheid is die nog overblijft, is het overstemmen van de negatieve review met een groot aantal positieve reviews. Zo breng je het gemiddelde omhoog en drukken de positieve reviews de negatieve naar beneden. Als individu heb je het sinds een week of twee een stuk gemakkelijker met je online reputatiemanagement. Vorige week vertelde ik je in podcast 78 dat alle inwoners van de EU sinds die tijd een nieuw recht hebben. Namelijk het recht om vergeten te worden door de zoekmachines. Dit houdt in dat je bij de zoekmachines een verzoek kunt indienen om bepaalde pagina's uit de zoekresultaten te verwijderen. Let op, dit houdt niet in dat de content van internet verdwijnt... Het verdwijnt pas als het van alle websites is verwijderd. Deze bepaling in de EU zorgt er alleen voor... dat de data niet meer zo gemakkelijk kan worden gevonden als voorheen. Het beperkt dus alleen de vindbaarheid... en wist je sporen dus niet uit, laat dat duidelijk zijn. Google heeft inmiddels een formulier live staan... waar je de pagina's kunt aanmelden die je graag verwijderd ziet. In de show notes heb ik een link opgenomen naar dit formulier. Op het formulier moet je natuurlijk de URL's invoeren... die je uit de zoekresultaten verwijderd wilt zien. En natuurlijk moet je een verklaring afgeven waarom je wilt dat ze worden verwijderd. Verder moet je natuurlijk je naam en e-mailadres geven... en een geldig en leesbaar legitimatiebewijs meesturen. Google zegt het volgende over het soort URL's dat kan worden verwijderd. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten die resultaten... ontoereikend, irrelevant of niet langer relevant... of buitensporig ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt zijn. Verder zegt de zoekgigant erover... Voor de evaluatie van uw verzoek bekijken we of de resultaten verouderde informatie over u bevatten, evenals of de informatie van openbaar belang is, bijvoorbeeld als de informatie betrekking heeft op financiële oplichting, wangedrag, strafrechtelijke veroordelingen of het openbare gedrag van overheidsfunctionarissen. Als je de URL's hebt ingediend, gaat Google elk verzoek apart bekijken en beoordelen, zelfs met een comité van experts. Dit is om te voorkomen dat er misbruik van wordt gemaakt. Hoewel Google het niet letterlijk schrijft in de begeleidende tekst bij het webformulier, las ik op Search Engine Journal de tekst If your submission is approved and Google decides to remove the links you provided, the links will be erased from search results in Google sites across the EU. Voor dat laatste benadruk nog eens waar ik het laatste over had. Als dat waar is, is het kinderlijk eenvoudig om het systeem te omzeilen door gebruik te maken van zogenaamde proxies waarmee je de illusie wekt dat je zoekpoging afkomstig is van buiten de EU. Maar goed, Google volgt de bepalingen en ik vind dat ze dit best snel hebben geregeld... na de uitspraak van het Europese Hof. Het zal nog wel wat worden en ik vrees dat er wel wat vertraging zullen optreden. Want ik las dat Google de eerste dag dat het formulier online stond... al meer dan 12.000 verzoeken heeft ontvangen. Dit schreef Reuters in het artikel... Google in quandary over how to uphold EU privacy ruling. Hoewel op dit moment nog geen statistieken bekend zijn gemaakt door Google... ...vond ik al wel wat statistieken van de maand voordat het webformulier online kwam. De meeste verzoeken kwamen toen uit Duitsland, 40%, gevolgd door Spanje, 14%, het Verenigd Koninkrijk met 13%, Italië 3% en Frankrijk 2%. Veel van deze verzoeken moeten echter opnieuw worden ingediend... ...omdat ze niet werden vergezeld van een legitimatiebewijs en de andere informatie die Google vereist. Tussen de nieuwsberichten door wil ik je weer eens een tooltip geven... Zoals je mogelijk nog kunt herinneren, heb ik een aantal podcasts geleden verteld dat ik je zou vertellen over leuke handige tools die ik af en toe tegenkom. Nou, ik heb er weer eentje voor je. Te weten, Compressor.io. Deze tool werkt weer wat anders dan Smushit, waar ik je in podcast 74 over vertelde. In principe doet Compressor.io hetzelfde als Smush.it, namelijk het verkleinen van de bestandsgrootte van afbeeldingen. De dienst is gratis, evenals Smushit. Het leuke is echter dat het Compressor.io niet alleen JPEG, PNG en GIF bestanden verder kan comprimeren, maar ook SVG, het Scalable Vector Graphics Formaat. Nu gebruiken niet bij veel mensen SVG, maar eh, oké, okay, het is handig om te weten. In de show notes die je overigens kunt vinden op www.reputatiecoaching.nl-79 heb ik een screenshot opgenomen van de website van Compressor.io. Toen ik de initiële versie van deze screenshot maakte, was het bestand afgerond 419 kilobyte. Vervolgens uploadde ik de screenshot naar compressor.io en opeens werd het bestand gereduceerd tot zo'n 117 kilobyte, een besparing van 72%. En de screenshot die ik van dat venster heb gemaakt kon ik reduceren van 164 kilobyte naar 39 kilobyte, 76% kleiner. Wanneer je een JPEG-afbeelding uploadt, dan krijg je een schuifbalk te zien waarmee je de kwaliteit van de definitieve afbeelding kunt instellen en bekijken. En zodra je tevreden bent kun je de afbeelding downloaden naar je computer... Of naar je Google Drive of Dropbox. Het is handig om te weten dat Compressor.io werkt met afbeeldingen tot een maximum bestandsgrootte van 10 megabyte. Je kunt natuurlijk maling hebben aan bestandsgroottes en maar denken dat bandbreedte ongelimiteerd is. Echter, grotere bestanden kosten nu eenmaal simpelweg meer tijd om te downloaden. Dus hoe je het ook went of keert, de totale hoeveelheid bytes die moet worden gedownload is meer en kost dus meer tijd als je, je afbeeldingen niet optimaliseert. Vergeet ook niet dat pagina's die sneller laden ook de kans hebben om hoger te scoren dan pagina's die als gevolg van veel overtollige ballast in de vorm van niet geoptimaliseerde afbeeldingen en ongebruikte CSS-code, Javascript, etc. minder snel laden. Met andere woorden, optimaliseer je afbeeldingen altijd. Veel gebruikers verwachten zelfs dat pagina's snel laden, anders klikken ze gewoon op de terugknop. Dus ook hier geldt voor als iedere seconde telt. ...experimenteer dus gewoon eens met de afbeeldingen voordat je ze uploadt... ...om te zien of je ze kunt verkleinen. Als laatste tip over grootte van afbeeldingen... ...upload ook geen afbeeldingen die een hogere resolutie hebben... ...dan je daadwerkelijk gebruikt op je webpagina's. Want al die overtollige bytes moeten eerst allemaal worden opgehaald... ...voordat de afbeelding kan worden vertoond. Je zou toch denken dat het onmogelijk is om de concurrentie aan te gaan met YouTube. Dat lijkt een regelrechte Mission Impossible. Toch heeft je hoe aangekondigd de concurrentie met YouTube aan te willen gaan... ...en komt het bedrijf deze zomer met een potentiële concurrent. Ik ben heel benieuwd hoe dit zal lopen. Want is er wel ruimte in de markt voor een nieuwe YouTube? Vergeet niet dat honderden, zo niet duizenden apps die iets met video doen... ...vaak de mogelijkheid hebben om standaard te uploaden naar YouTube. Hoeveel kans heeft dan een nieuw platform om daar nog tussen te komen? Voor content creators die ontevreden zijn over de potentiële inkomsten van YouTube is er goed nieuws. De videoservice van Yahoo belooft betere inkomsten dan YouTube. En net als met YouTube kunnen gebruikers hun eigen kanalen maken om video's in te uploaden en te delen. Ook zal de Yahoo-videoplayer net zo gemakkelijk te embedden zijn in webpagina's als die van YouTube. Degenen die een contract met Yahoo aangaan krijgen een soort van publicatiedashboard... en hebben de mogelijkheid de content te distribueren naar alle platformen van Yahoo... zoals de homepage en de bloggingservice Tumblr en een netwerk van andere niet-Yahoo-sites. En Yahoo zal geen exclusiviteit eisen... Dus je mag je video ook gewoon nog uploaden naar YouTube, Dailymotion en andere videosites als je video initieel op Yahoo hebt geplaatst. Over Dailymotion gesproken. Vorig jaar heeft Yahoo nog geprobeerd om Dailymotion te kopen, maar dit is toen tegengehouden door de Franse autoriteiten. Ook de acquisitie van Hulu is niet gelukt. Hoewel Yahoo zelf niets loslaat, lijkt het erop dat Marissa Meijer, de CEO van Yahoo en voormalig topvrouw in Google, een significant deel van de Amerikaanse tv-markt wil afsnoepen. Die is namelijk goed voor een slordige 70 miljard dollar. Sinds de opkomst van computers leek het slechts een utopie, een hersenspinsel dat je alleen terugzag in science fiction series als Star Trek, Stargate, Battlestar Galactica enzovoorts. Waar ik dan op doel is real-time vertaling van een gesprek tussen twee gesprekpartners die beide elkaars taal niet machtig zijn. Toch heeft Microsoft dit eerder deze week gedemonstreerd. De demonstratievideo hiervan heb ik opgenomen in de transcriptie van deze podcast. Goodie Paul, Corporate Vice President van Skype en Link bij Microsoft, gaat in het Engels een gesprek aan met een collega die Duits spreekt. Je wilt de spreker zijn en haar verhaal vertellen, waarna een computerstem de vertaling over en weer uitspreekt. Volgens de video spreekt Goodie Paul geen Duits, maar ik moet zeggen dat de over en weer vertaling toch al wel erg goed is. Waar Diana Heinrichs, de Duitse collega, heel erg goed articuleert en rustig spreekt, spreekt Goodie snel Engels. Toch gaat het aardig goed qua vertaling. Als ik het zo beluister, dan lijkt het voor mij dat de essentie van de verhalen wel duidelijk wordt in de andere taal. Misschien vraag je je af waarom ik dat hier in deze podcast vertel. Nou, volgens mij hebben ook dit soort ontwikkelingen enorme gevolgen voor marketing, zodra ze nog verder zijn verbeterd. Welke gevolgen kan ik niet zo 1, 2, 3 overzien, anders dan dat je simpelweg een reclame niet meer door mensen hoeft te laten nasynchroniseren, omdat het nu geautomatiseerd kan? Heb jij ideeën? Laat ze me weten onderaan de show notes op 79 Tja, ik ben gek op technogadgets. Altijd al geweest. Daarom volg ik nog veel nieuwe ontwikkelingen op de voet en probeer ik ook graag nieuwe technologieën uit. Naast dat ik een weegschaal op de slaapkamer heb die mijn gewicht bepaalt en in de cloud opslaat, meet hij ook mijn BMI, de temperatuur in de slaapkamer en het CO2-gehalte in de lucht in de slaapkamer. Dit kan ik dan weer terugzien op de iPhone. Oké, okay, via die intelligente weegschaal kom ik op de Acer C720 p Chromebook die ik twee weken geleden heb gekocht. Toegegeven, Chromebooks zijn niet bleeding edge technologie en dus ook niet extreem nieuw of grensverleggend. Toch zie je nog niet veel mensen om je heen met een Chromebook. Juist omdat het nog geen gemeengoed is, wilde ik eens uitproberen hoe het is om alleen maar in een browseromgeving te werken. Wat mij wel met meteen opviel was de extreem lange levensduur van de accu. Ik kan gewoon een hele dag mijn werk doen zonder de Chromebook op te hoeven laden. Dat is een bijzondere gewaarwording, want zelfs als ik mijn iPad door de dag heen gebruik zoals ik hem gebruik, dan haal ik meestal niet het einde van de werkdag zonder de lader aan te sluiten. Natuurlijk vreesde ik ook dat ik een groot aantal beperkingen zou hebben vergeleken met een iPad of helemaal met een laptop. Tot op heden heb ik echter dat nog niet zoals zodanig ervaren. Ik ben mijn weg er nog op aan het vinden en de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik de transcriptie van deze podcast toch nog wel in Markdown op mijn desktop heb geschreven. Maar dan moet ik wel zeggen dat ik wel dezelfde webapp gebruik... die ik eventueel ook in de toekomst op de Chromebook zou gaan gebruiken. Dus in plaats van ByWord gebruik ik op dit moment een andere Markdown Editor... te weten StackEdit.io, een online editor. Mocht je niet weten wat een Chromebook is, het is een lichtgewicht laptop... met een door Google ontwikkeld besturingssysteem gebaseerd op Linux. Maar het enige programma dat erop draait is Google Chrome, de webbrowser van Google. Verder niet. Dus alle mogelijke apps die je kunt installeren zijn extensies voor Chrome die meestal op enige wijze gebruik maken van een webgebaseerde dienst. Als gevolg hiervan moet je wel voor veel apps online zijn om ze te kunnen gebruiken. De standaard Google apps zoals Drive, Docs, Spreadsheets, Presentaties en Gmail kun je ook offline gebruiken. En die worden dan wel meteen gesynchroniseerd als je later weer online bent. Ik moet er nog een Google Hangout mee uitproberen om een gevoel te krijgen bij de kwaliteit van de webcam die is ingebouwd... En ik heb ook nog niet voldoende tijd gehad om alles uit te proberen... wat ik eventueel nodig zou kunnen hebben voor het uitvoeren van al mijn werkzaamheden. Ik doe er wel mijn uiterste best voor om te zien of het mogelijk is... om 95% of meer van al mijn werk te verplaatsen naar de Chromebook. Dus als ik meer ervaring heb, zal ik die zeker met je delen. To be continued. In de vroege dagen was SEO, de afkorting voor Search Engine Optimization... of in goed Nederlands zoekmachine optimalisatie... kon je websites hoger in de zoekresultaten op onder andere Google laten scoren door de V links naartoe te laten verwijzen. Er was toen ook software om op diverse pakketten voor het opzetten van discussiefora geautomatiseerd accounts aan te maken, waarbij dan een link naar de gewenste webpagina of website werd geplaatst in het profiel van de aangemaakte gebruiker. Dit soort backlinks was gemakkelijk in grote hoeveelheden te maken, waardoor blackhat SEO specialisten, dat zijn de jongens en meisjes die illegale trucs gebruiken om hoger te scoren, een vrij baan hadden om zo sites hoger op te pushen. Maar sinds een paar jaar werkt dit niet meer en het is dus tijdverspilling om nog met dit soort trucjes bezig te zijn. Toch kreeg John Muller van Google laatste vraag of backlinks van forumprofielen een negatief effect kunnen hebben op je rankings. En raad eens wat het antwoord was. De korte versie. Een volmondig ja. Vrij vertaald luidde het antwoord van John Muller als volgt. Om even heel duidelijk te zijn. Als je in de profielen op forumsites links naar je eigen website achterlaat om daarmee de zoekmachines voor de gek te houden... Dan wordt dat gezien als webspam en kan dus ook zo worden behandeld door de algoritmes en door handmatige webspam teams. Het maakt niet uit hoeveel page de site heeft of dat het de .gov forum is. Wat je doet, wordt door Google gezien als webspam. Als je serieus geeft om hoe zoekmachines als Google jouw website zien, dan raad ik je aan al deze links zo snel mogelijk te verwijderen en dit in de toekomst niet meer te doen. Tot zover het antwoord. Kijk, je hoeft je natuurlijk geen zorgen te maken als jij accounts hebt op een aantal forumsites waar je dus ook je eigen website in je profiel hebt opgenomen. De boodschap van Google is eigenlijk altijd dat er alarmbellen afgaan als je ver over bepaalde grenzen gaat. Ook hier geldt dus overdaad schaad. Nou, als ik zo naar de tijd kijk dat ik al aan het kletsen ben heb ik nog tijd en ruimte voor één onderwerp. Dan zit ik over de 20 minuten en daarmee zo rond de 4000 woorden, want ik weet dat ik gemiddeld in 20 minuten zo'n 4000 woorden uitspreek. Zojuist had ik het over de algoritmes van Google. Deze zijn voornamelijk te verdelen in twee dieren, penguin en panda. Het doel van panda of panda is het reduceren van de waarde van dunne of slechte content. Inmiddels is het duidelijk dat sinds een paar weken een nieuwe versie panda live is. Google noemt dit zelf panda 4.0. En deze update lijkt erop gericht te zijn om, vooralsnog Engelstalige, sites met zogenaamde syndicated content anders te beoordelen, waardoor ze mogelijk lager scoren in de zoekresultaten. Maar... Sinds ongeveer dezelfde periode scoort ebay.com opeens ook ontzettend slecht. Als je kijkt naar de verliezers in de Verenigde Staten zijn onder andere gedaald ask.com met zo'n 50%, ebay.com 33%, biography.com 33%, history.com 33% en yellowpages.com met zo'n 20%. Er gaan er echter ook geruchten dat ebay zelfs een handmatige penalty heeft gekregen van Google. Daarover verschillen de meningen op dit moment nog. Andere verliezers die ook veel content herpubliceren waren PRWeb.com, PRNewsWire, BusinessWire en PRLog. Allemaal persbericht sites of aggregator sites. En waar de verliezers zijn, zijn er ook winnaars. De winnaars zijn volgens Search Engine Journal een aantal sites die we hier in Nederland nog niet kennen. Dus het heeft even ook geen zin om die hier met je te delen. Maar wat wel opviel was dat de winst van de winnaars veel groter was dan het verlies van de verliezers. Met kuts van Google tweet het volgende over Panda 4.0. Think of it like P4 is a new architecture. Brings in some of the softer side, but also lays groundwork for future iteration. En op 20 mei kondigde hij Panda 4.0 aan door te tweeten, Google is rolling out our Panda 4.0 update starting today. En volgens wat ik heb gelezen is de Panda 4.0 update van vorige maand voor Engelstalige sites. Heb jij een Engelstalige site of een deel dat Engels is? Heb je op die site originele content staan of ook content van andere sites? Als dat het geval is, merk jij ook dat je lager lijkt te scoren in de zoekresultaten... of minder verkeer naar je Engelstalige content krijgt? Met deze update over Panda 4.0 kom ik aan het einde van deze podcast. Het waren wel aardig wat onderwerpen, dat geef ik toe. Ik hoop wel dat je tot hier hebt kunnen volhouden met luisteren. Want we zijn er dus weer doorheen voor vandaag. Als je de podcast leuk vindt en je wilt nog meer op de hoogte blijven... volg me dan ook op Twitter via reputatiecoach 1 Heb je inderdaad wat aan alle informatie die ik met je deel...